iets van 35.000 euro. En ik heb mijn diploma nog niet, dus dat zal waarschijnlijk tegen de 40.000 aanzitten als ik afstudeer. Wat zou nou een goede oplossing zijn, wat jou betreft? Nou, gewoon met terugwerkende krachten basisbeurs terug. Dat lijkt me het meest rechtvaardig. Toekomst niet negeren! Studenten dierverzorging van NBO Maasland bij Rotterdam krijgen er een bijzonder klaslokaal bij. Namelijk de hele dierentuin van Diergaarde Blijdorp. Ze gaan daar hun praktijklessen volgen. Een goede oplossing, want veel opleidingen mogen geen wilde dieren houden. En de dierentuinsector heeft onder andere daardoor een tekort aan goed opgeleid personeel. Op deze manier kunnen de studenten hun diploma halen en meteen aan de slag in Blijdorp of een andere dierentuin.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 En ja, daar heb ik best wel, ja, het was voor hem heel jammer. De Soon-to-be-bruggers worden op allerlei manieren ingepalmd op de school. Je kan de hele dag keekjes pimpen en proefjes doen in het lab. En dan het weer. Vanmiddag is het overal droog en in het midden en zuiden schijnt de zon. Het is ongeveer 7 graden. Morgen overal veel regen en wind en ook dan zo'n 7 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB.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 Like they need to. Maar ik weet het wel, we zijn hier tot uh, klokjes van 7 uur. En uh, ja, mijn naam is Fred Heijer, ik zou zeggen een goedemiddag. Entertainment for you, hier bij ZFM vanaf de tolweg Tina. En wij gaan de nieuwste drijven van Frank van Etten. En zo als ik leven wil. Dus blijf er lekker bij, tot 7 uur, Entertainment for you. Op die 106.9, 104.5 op de kabel, DAB plus 6a.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 Waar een ander van denkt, ach wat doet hij toch Blijf ik leven zoals ik leven wil Ik zie zoveel meer dan een ander Ik noem het gewoon taken soppen see you Leven zoals ik leven wil. van Frank van Etten en zoals ik leven veel. Hier bij ZFM Entertainer van u en de lekkerste Hollandstalige muziek hoort u hier natuurlijk. En um, ja, we gaan, uh, we gaan ook nog een eentje ja, we gaan er ook nog eentje draaien van Helen Vische van uh, onze, onze buur eigenlijk ja, Duitsland en uh, zij hebben een single aangebracht met uh, Louis Fonsi en uh, Vamos Famous Amarte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 Onde eindigt al oh vamos a amarte, déjame.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 Unsere Sonne, nunca no die controle. Que Atem, Vamos a Marte. vamos a Marte, déjame llevar. Ja, deze Duitse schone en Helene Fischer met uh, Louis Fonsi en Famous à la Marte. Of uh, Famous à Marte. Ja, zo is het. Entertainment for you. In het hoofd, in het hart. Zo is het. En uh, ja, ook uh, deze mooie single van Jeroen van der Boom. 28 uh, ja, januari eigenlijk uh, in première gegaan. Nu hier door uh, uh, Entertainer for You. Tot de klokjes voor 7 uur. Veel te laat, Jeroen van der Boom.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 Al veel te laat Kunnen we nog terug? Of komen we geschonden uit de strijd? Het ging veel te vlug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 zo ja he, ja ik was eventjes uh, gelijk aan het bellen en uh, ja kijken of uh, of uh, in of aan de telefoon hebben hallo zo hè ja ja ja zo ja hij doet het hallo hallo ja ja ja, ja. Nou ja, hij er even. Hé, daar zijn we. In het hof. Goed. Goedemiddag. Goedemiddag, hoe is het bij jullie? Ja, een euh, beetje winderig, maar het is droog. Ja, precies. <laughs> en daardoor? Nou, hier is het ook winderig. Ja. Ik sta op dit moment bij een voetbalwedstrijd van mijn dochter te kijken. Dus ja. ik. Euh... Aha. Ik bedoel, ondertussen moet ik meteen coachen. <laughs> dus, dus, dus je, je, je bent uh, uh, twee dingen tegelijk aan het doen eigenlijk. Ja precies. Ik heel graag. Ja, hey, um, jouw nieuwe single, Koningin van de Dacht. Ja, te gek man. Hij loopt hartstikke goed. Hij heeft ja, een liedje, weer een liedje van In het Hof. Nederlandstalige sfeerliedjes. En uh, hij wordt op dit moment heel goed gedraaid op de radio door heel Nederland. Frits Spits draaide hem zelfs vorige week. Ja. Dus, uh, en nou ook bij jullie, dus dan denk ik dat de doorbraak uh, er al is, toch? Ja, ik bedoel, ja, ik, vind het, uh, ik vind het een prachtig nummer. Ik bedoel, ja, uh, we hebben hem natuurlijk al uh, enig, uh, enigszins een aantal weken in huis. En uh, ja, ja, ik heb hem uh, meerdere malen uh, ja, toch, uh, toch beluisterd en ook gedraaid. Ja, ik merk het. het. is gewoon een liedje. dat hangt ook heel lekker in, uh, in, in de box. Uh. Mensen vinden het leuk. Het wel, uh, nou, er zit een mooi verhaaltje vast. en ja. Ik heb een mooie zang die met me meezingt. Dus ik ben super blij ja, nou ja, wij ook in ieder geval. Hey, en uh, zit, zit er nog wat, uh, ben je al stiekem ergens uh, al uh, mee bezig of? Ja, ja, ik ben er gewoon altijd bezig. Eh, dit, dit liedje wat je nou hebt is natuurlijk ook al weer uh, dik een jaar oud wat mij betreft. Ik, ben, ik blijf gewoon bezig met Nederlandse liedjes maken. Ja. En ik uh, ben ook bezig met een hele mooie reeks verhalen over de stad Nijmegen, waar ik woon. Ja. Dan maak ik allerlei verhalen over de stad, over de Vierdaagse, over de Romeinen, over uh, mooie oude cafés. Dus ja. uh, ik heb uh, genoeg te doen. Ja, ja het, het is een van mijn standplaatsen destijds uh, toen ik in het leger zat. Uh. Ja, <laughs> ja, dus gek, ik, ja. Uh, ja, ik ken het daar, helemaal soort en dergelijke. Dus uh, de, ja, ja, ja. de steegjes waar, waar we lekker gingen stappen. Uh, ja. ja, dat is te gek. Nee, Leuke stad, heel leuk stad. Ja, ja, zeker. Hey, en um, waar kunnen mensen jou volgen? Ja, als mensen zoeken op internet naar In het Hof... dan komen ze uit op mijn Facebook, op mijn uh, YouTube-kanaal... en dan kunnen ze gewoon contact me opnemen. Misschien zo nog even, zodat ik allemaal meer uitspook. Ja. Ik heb best wel veel online staan, mooie live-clipjes... en uh, mooie videoclipjes, dus dat komt helemaal goed. Heb je ook nog een beetje TikTok, waar, waar gekke dingen op staan? Nee, geen gekke dingen. <laughs> Nou, ja, maar ik bedoel, uh, uh, dansjes en uh, dit wordt uh, word tegenwoordig uh, word er gebruikt uh, uh, met uh, nee, dat is mijn muziek te serieus voor hoor. Ik doe <laughs> <Okay. laughs> Nou Oké. ja, je weet het nooit, hè? Uh, misschien dat iemand, uh, misschien dat iemand uh, ja, toch uh, iets uh, met, met het nummer van jou hebt uh, gedaan. Dat, uh, dat, ja, dat zou zomaar maar staat kunnen. Online, het is het is de op Spotify. Ja, en, ja. staat overal. Dus, uh, ja. En, en op YouTube natuurlijk. Ja, zeker. Hé, hey, um, ja, dan ga ik je niet al lang ophouden, want je bent lekker aan het coachen. Hé, <laughs> hey, En uh, sta ze ervoor of.? Nee, 1-0 achter, het is ontzettend spannend. Ah, dus er moet nog even een gelijkmakertje komen. <laughs> ik ga ervoor zorgen. Okay. Als jij het maakje eruit, ga ik hier voor de overwinning. Oké. Okay. Hé, hey, um, ja, ik zou zeggen: kondig hem aan, draaien wij hem? Ja, tof man. Heel leuk dat jullie aandacht besteden aan In het Hof. En hier is mijn nieuwe single, Koningin van de Nacht. Hé, hey, succes daar. Hé, hey, dankjewel. Hoi, hoi. Entertainment for you. In het hoofd, in het hart. En hey, we gaan lekker naar uh, Henk Dame. En ik wil jou voor altijd. Entertainment for you tot de van uh, 7 uur. Uh, blijf blijven lekker bij. Verzoek je een vraag kan, ga naar www.zwmartiesten.nl. Daar uh, kunt u een mailtje sturen. Komt die bij mij terecht? Ga dan maar draaien. op strand.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 mijn hart dicht in tot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 Mijn hart die windt op en staat bijna in brand Zo veel hou ik van jou. Van, jou, van jou Ik wil jou voor altijd, niet alleen vanwaar Een liefde voor altijd, wil ik zo graag En als jij me kust, dan weet ik het is de grote liefde voor mij Eenmaal met jou kan mijn leven niet stuk, mijn wereld ben jij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 was hij dan, Henk Dame. En uh, ja, ik wil jou voor altijd hier bij CFM Entertainment View. Ik ga een verzoek plaatje draaien. Het is afkomstig van uh, Federico en uh, leuk dat je zit te luisteren. Jij wilt een plaatje horen uh, van uh, Danny Vera en de Rollercoaster. Hier komt hij dan.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 to find my Jij was de liefde van mijn leven. Bertha Beek, hier bij CFM Entertainer voor Jules, tot de klokjes van 7 uur. Mijn naam is Fred en blijf er lekker bij, want we gaan nog heel wat uh, leuke mensen bellen. En leuke muziek draaien, natuurlijk. Jij. Je thema's zoveel pijn en verdriet. Toen jij. Mijn zomer en ik zochten lief.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 Tegen. Ik vond je hebt me zo betrogen, hoor je woorden zijn gelogen over jou. Alles is te laat, ik ben ontzettend kwaad. Ik moet alleen zijn. weer. Zie je Bellen met Bangkok. Want hij heeft ook een nieuwe single, natuurlijk. En ja, dat, dat gaat over de, de, de Love Train. Oftewel, uh, Waarde Liefde. Hé, hey, um, dit was weer Gerard Joling. En ik, ja, ik leef mijn droom. Um, wat gaan we doen? Um, ja, ja, ja, dat kan ook nog. Verzoekplaat aanvragen? Ga naar ZFMartisten.nl. Zo is het. Jannes, geef die trauma aan mij.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 maar jij bent niet eenzaam Ik laat... dan en geef die aan, maar aan mij en aan de telefoon hebben wij Ben Kok. Ben een hele goede. Ja, middag nog. Ja, goeiemiddag. Ja, nee, de, de knie bijten. <laughs> klinkbijten. <Okay. laughs> hey, um, ja, jouw nieuwe single, ware liefde, ja. oftewel een Love Train. Ja. Ja, ja ik, ik, ik, ik ga dan naar, naar de titels kijken uh, die, die jij uitgebracht hebt. En toen dacht ik van, uh, nou ja, dat kan eigenlijk een beetje op, op het rijtje afgaan. Uh, het dorp, en uh, in het dorp, uh, ja, daar werd het zomer. En uh, toen het zomer werd, toen kwam de ware liefde. En toen uh, kwam je in de love train. Eh, uh, yeah, <laughs> uh, Niet helemaal. Niet helemaal, maar... <laughs> dat zijn wel de titels voor jou in ieder geval. Misschien zit er nog wel een single voor in verschiet. Ja, maar wie, wie, wie zal het Hé, we. <laughs> hey, maar uh, ja, de waarde liefde. Ja. Ja, hoe is het een beetje uh, ja, tot z'n recht gekomen? Nou, het is uh, eigenlijk een, een nummer dat ik al een tijdje geleden heb geschreven. Uh, ik uh, ben eigenlijk een, een jeugdliefde weer tegengekomen aan de klik die we destijds hadden. Ja. Die hebben we nog steeds. Dat is uh, mooi. Ja, en als muzikant zijn, wat, wat kun je dan? Een mooi cadeau geven dan een, een, een eigen geschreven lied. Ja, dat is... Ja, uh, ja, is nee. natuurlijk... een haar was dat gericht... Eh, of is, eh, alleen ja, dan ligt zo'n nummer op, op, op de plank, dan ligt het eigenlijk... Eh, ja, wat doe je ermee? Ja. Nou, en toen hebben we besloten, nou... Uh, dan gaan we, want het, het is eigenlijk begonnen met de Love train. Ik heb het eigenlijk in het eerste instantie in het Engels geschreven. Ja. Uh, nou, die hebben we dus opgenomen bij uh, Edwin Verhoevenlaak in Holten ja. en daar heeft uh, Marcel Fischer met uh, zijn band heeft daar uh, geweldig uh, mooi alles ingespeeld dus ja, heel tevreden mee en toen zei iemand uh, tegen mij van Ben, uh, leuk dat uh, Engels, maar waarom ga uh, je nou maar een keer Engels doen uh, ik denk dat, uh, dat je ook uh, een betere, ook even bij Nederlands uh, ja, nou ja, dan schrijf ik een Nederlandse tekst. Ja. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. <laughs> het, het, het wordt vaak makkelijker over gedacht. Ja, nou, vooral als het dus ook. Het moet wel dezelfde lading een beetje. Ja, teken. ja. Ja, want. Uh, ja. Wat, wat, wat, welke wil jij zo horen? Gewoon een Nederlandstalige? Ja, ja dus uh, die, die is te lekker. Sorry? Die klinkt te gastig lekker. Ja, ja, ja, tuurlijk. Nee, maar goed, ik denk ja, misschien wil je de love train uh, eigenlijk laten horen. Nee, nee, het, het, ik vind, ik, nee. ik vind het allemaal prima. Ik vind het gewoon fijn. Uh, we gaan voor nou, de ware liefde. Ja, het, het, het gaat over de ware liefde. Ja. Dus ja, waarom zouden we die niet pakken dan? Ja toch? Hé, hey, ja. ben jij stiekem achter de coulissen nog ergens anders mee bezig? Nou ja, het is, uh, we zijn uh, weer eigenlijk weer druk doende om een uh, volgende nummer uh, uh, dus zo ver te krijgen dat, dat we er uh, mee naar studie studio kunnen. En uh, dat wordt al uh, weer iets meer, want uh, dit was natuurlijk een beetje popachtig uh, me, me, met zo, een leukje zo. Ja, ja, een beetje een randje. Ja, ja. Dus, en, uh, we willen dus eigenlijk de volgende, we willen toch wel eigenlijk gewoon wel een lekker feestliedje. Uh, gewoon even een de kroegen stampen, zeg maar. Juist, want ja, daar zitten de mensen gewoon op te wachten, die ja. hebben zin in, die willen naar de kroeg, die willen plezier, maar... Ja, die willen even een feestje, ja, inderdaad. Ja, en ik zelf eigenlijk ook. Ja, ja ik zou, ik zou haast zeggen wie niet, maar... <laughs> Toch? Ja, ja ik, ik denk, er zullen beslist mensen voor zijn die zeggen, dan, nou, laat maar maar lekker lekker thuis zitten. Ja, ongetwijfeld, maar ja, weet je, ja, ik, ik ben er niet helemaal voor. Nee, nee, nee, nee, nee. Ik bedoel, er moet een beetje leven in de brouwerij zijn, hè? Ja, ja, zeker. Ik vind het uh, heerlijk om, uh, om eens uh, gewoon weer lekker in de kroeg. En dan zie je ook de mensen, de gezichten uh, waar, waarop je kunt aflezen of ze het, het, het plezier hebben. Ja, of, nee. ja nou, dat is eigenlijk het, het, het, de mooiste beloning die een, een muzikant kan uh, hebben. Ja, toch. Hey, en wij, wij kunnen mensen jou volgen, Ben? Nou, we nu al op Facebook. Uh, daar, staan, daar zetten we regelmatig iets op uh, uh, op Instagram onder Bangkok. Dus je kunt natuurlijk uh, op voor allebei de nummers hebben we een videoclip opgenomen. Ja. En uh, die is gewoon te vinden ook onder Bangkok en dan Love Train of Ware liefde. Ja. En natuurlijk, het is uh, te downloaden en, en te streamen op alle grote. Bekende sites inderdaad. Ja. En, en natuurlijk ook alles te bezichten op YouTube. Ja, daar staan de videoclips ook op. Nou ja even, ja, even een duimpje erbij en uh, een leuk verhaaltje. Of, uh, ja. Is altijd ja, dat is welkom. Altijd leuk als er een, een, een berichtje achterblijft. Ja toch? Wel een leuk ja. berichtje natuurlijk. Uh, ja, het liefst wel. Ik zeg altijd ben. Je, ja, je kan het mooi vinden of je kan het niet mooi vinden, maar ik ja, bedoel, uh, hè? laat het altijd in het midden. Ja, dat is ook. Maar dat, maar dat is natuurlijk uh, iets wat aan uh, de mensen is. Ieder mag zijn mening hebben. Ja, inderdaad. Gelukkig wel. En dat, ja. uh, daar gaan we voor. Hey, um, ja, ik zou zeggen. kondig hem lekker aan, dan gaan we hem draaien. Oké, okay, nou lieve mensen. Hier komt dan de ware liefde van Bangkok. En ik hoop uh, dat we hem allemaal veel gaan draaien op 14 februari met Zalentijnzag. En allemaal een hele goede ware liefde. D dat hoop ik ook. Hé, hey, dankjewel, Ben. Hey, dankjewel, dankjewel. Hoi, hoi, goed weekend. 16 Ik leefde enkel voor muziek. Ik was jong, droomde groot, had voor liefde toch geen tijd. Voor liefde toch geen tijd. We kozen ieder een pad, andere liefdes gehad. Maar ellende kwam waar liefde ooit in zat. days. the day liefde van Bangkok. En dat allemaal hier bij ZFM Entertainer voor jullie tot klokjes van 7 uur. We gaan uh, langzaam naar de klokjes van 6 uur. Maar dat doen we nog eventjes uh, met wat leuke muziek. En uh, ja, dat doen we met Martijn te kampen. En hij hebt het over Als ik jou morgen tegenkom. Verzoekplaat aanvragen? Ga naar zfmartiesten.nl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 Tegenkoem, neem ik jou in mijn armen en vraag waarom? Waar ik valt heb gedaan. Zit je hart voor me open? Laat mij toch niet lopen. Ik laat je zomaar niet gaan. Ze wachten te duren, maar nergens zie ik nog een glimp van jouw laag. Ik voel nu echt een gevecht tegen uren, zolang heel mijn hart nog op jou open mag. Is er een ander die thuis op je wachtte, of was deze nacht dan niets meer dan een spel?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 Zo, dat was je dan, Martijn de Kamp. En uh, ja, als ik jou morgen hier weer in tegenkom. En uh, we gaan langzaam dus naar uh, ja, het nieuws van 6 uur. Dus ik zou zeggen, blijf erbij. Tot 7 uur, entertainment for You. En ik zou zeggen, tot zo in het tweede uur. Nog nooit hoorde je zoveel hits op één radiostation. Eén radiostation. Radio, radio. Welkom bij jouw nummer 1. ZFM, Zandvoort met entertainment for You. Uh.